Maar inmiddels is aangeschoven Jerry Kramer, uh, blij man, goedemorgen. Ja, goedemorgen, Ben. Ja. Heel blij, man. Ja, vertel. Ja, nou, we hebben een uh, akkoord voor Zandvoort. Het heet ook Voor Zandvoort. Voor Zandvoort. Ja. En, Niet... uh, voor en door Zandvoort, hoor je ook wel eens. Ja, dat, dat kan ook, maar we wilden het lekker kort houden. En, uh, en we, hebben een, nou ja, we hebben een aantal uh, mooie <coughs> punten voor Zandvoort uh, om te realiseren. We hebben een nieuwe wethoudersploeg. Dus um, 21 juni is uh, de raadsvergadering en dan uh, kunnen we echt uh, van start uh, gaan. Uh, 21 juni is de raadsvergadering de, uh, de voorstellen van, uh, uh, van de wethouders. Gaat dat op die avond of komt daarvoor nog een persmoment? Nou, we willen als het goed is dinsdag even een momentje doen om het, nu te, dinsdag. Ja, nu dinsdag om het uh, stuk te tekenen. Dus het is even afhankelijk van of iedereen uh, ook uh, kan. Mm -hmm. um, de wethouders, daar is een bepaald traject voor wat ook met integriteit te maken heeft, en toets. Dus daar zit eventjes tijd tussen voordat je er ook uh, met voorstellen kan komen om ze te installeren. Maar het streven, tenminste de bedoeling is, om 21 juni dan een installatieraad heet dat dan voor, voor, de, voor het nieuwe college te houden. Um, de, de, de namen gonsten al een beetje in het dorp. Uh, ik zou zeggen, stel het kort even voor. Ja, uh, namens uh, Jong Zandvoort uh, Martijn uh, Hendricks. Uh, namens het CDA Gertjan Bluis. Namens uh, de oudere partij Peter Kramer, mijn vader. En namens uh, VVD uh, is het uh, Lars Kree. Uh, Oké, okay, die uh, vier wethouders die, uh, die gaan ook nog iets verdelen. Want het zijn niet allemaal fulltime banen, begrepen? Nee, er zit een. een, een we mogen volgens de wet we 3,3 formatieplekken mm -hmm. uh, voor Zandvoort installeren. En uh, dat houdt in dus dat een deel van de wethouders uh, uh, part-time is en een deel uh, fulltime. Daar zit een verdeling uh, tussen. Oké, okay, maar die, die komt nog. En, dat, uh, dat volgt nog eventjes, ja. Dus dat we... ja het is beoogd, hè? dat heb je uh, bijvoorbeeld. Het stond vandaag in de krant over een andere wethouder in Bloemendaal. dat hij uh, ja of nee de integriteitstest wel heeft gehaald. Dat gaat nu ook met deze mensen gebeuren. En, en als dat allemaal goed is, dan mag je ze installeren. Ja. En dat gebeurt de 21ste? Dat is 21 okay. juni, ja. Nou, uh, uh, mooi dat het zo... Uh, ja, het was wel fraai eigenlijk. En dan haal ik een stukje Haalens Dagblad aan van deze week. Hè, dat er nog nergens een, uh, een goed akkoord lag. En uh, vanaf uh, uh, gisteren regende het ineens coalitieakkoord... door de hele regio heen. Dus uiteindelijk uh, komt het allemaal weer goed. Uh, voor Zandvoort. Maar ik zeg, zeg niet voor niets door Zandvoort. Want in één van jullie zinnen staat... Iedereen in Zandvoort telt mee. En we doen het samen met u. Uh, er wordt al heel veel geparticipeerd. Ga je daar nog verder mee? Of, of, of uh, hoe zie je dat? Ik lees ook dat uh, een raadslid een soort buurtambassadeur kan worden. Hoe, hoe zie je dat? Nou ja, wat, wat je gewoon merkt is gewoon dat, dat mensen gewoon veel meer betrokken willen zijn bij, bij de besluitvorming. En um, je ziet er bijvoorbeeld nu, nou ja, dan heb je het over parkeren bijvoorbeeld. Over de uitvoering daarvan maar, ja. is dat je in het voortraject... Eigenlijk niemand heeft gehoord. Zodra het uh, besloten is en de uitvoering start, uh, ja, zie je dat mensen problemen gaan ervaren. Dus dat wil je gewoon eigenlijk gewoon naar het voortrek hebben. Ja. Dat mensen ja, eerder uh, weten en ook mee kunnen beslissen en mee kunnen praten over van wat, uh, wat er in hun wijk uh, gaat gebeuren. Ja, ik vind het wel mooi, er staat uh, als je het leest, en ik hoop dat veel mensen het lezen. Doe daarnaast bijvoorbeeld mee tijdens participatiebijeenkomsten en uh, in ons digitaal panel. Um, dus mooi oproep naar de Zandvoort is van joh, uh, je kan wel zeuren, maar je moet ook meedoen. Nou ja, dat is, dat is wel belangrijk. Ja. En kijk, en ik vind wel um, dat je het ook op een goede manier moet doen. Hè? Dus dat je mensen ook echt volledig dan informatie moet geven waar ze het over kunnen hebben. Nou, en dat is, dat, dat, ja, dat, dat, daar is het vorige college al mee begonnen. Maar dat kan, moet eigenlijk gewoon een stukje beter. En het gaat met name ook echt om: we willen bijvoorbeeld ook in die, die wijken gaan investeren. Dus dat we niet alleen het centrum en boulevard gaan opknappen. maar ook die woonwijken. Dat de bewoners echt kunnen zeggen nou ja, wat er in hun wijk speelt. en wat daar zeg maar, ja, verbetert en, uh, en anders kan. Ga je dan um, wel echt kader stellen voordat je. Voor de participatie, want een aantal participatiebijeenkomsten. die afgelopen jaren gehouden zijn. die waren gewoon erg zo vrijblijvend. dat iedereen maar wat kon roepen. Uh, ga je wel kaderen? Nou, ik denk dat het kaders wel nodig zijn. Ja. Ja. Dus je moet wel zeggen van waar het wel over ja. moet gaan. en niet over moet gaan. Kijk, als er bijvoorbeeld in het akkoord staat. dat we het aantal parkeerplekken gelijk willen houden. in ieder geval geen afname. Kijk, als uh, dan uh, een bepaalde wijk aan de boulevard zegt... ja, haal op alle parkeerplekken maar weg. Ja, daar gaan we het dan niet over hebben. Want nee. het is een algemeen belang dat we gewoon parkeerplekken voor worden. Ja, nou, in, in, die, in die zin ja, is dat dan een belangrijk kader... Wat je, wat je meegeeft vooraf dat je de participatie start. Ja, dat zou, dat zou bij veel uh, projecten en participatieprojecten wel wat meer duidelijker zijn als uh, eigenlijk nu al gebeurd is. Ja, nou ja, wat je zegt, het moet, niet al te het moet niet al te vrij zijn. Je wil wel gewoon een bepaald deel hebben wat gewoon algemeen belang is. Ja. En een deel wat voor de buurt gewoon van belang is. Je haalt hem eigenlijk zelf aan, maar ik wou er wat later mee beginnen over het parkeer. Nee, maar expres ben, dan <laughs> heb je een makkelijk bruggetje. Ja, dat is een heel makkelijk bruggetje. Uh, uh, we kunnen het er nu even over hebben, we kunnen ook aansluiten doen. Het is een beetje aan jou de keuze, want ik wil ook door het uh, uh, raadsprogramma heen. Maar we kunnen het ook een beetje kort samenvatten. Er is, er is uh, uh, veel te doen geweest. Er is een, uh, een raadsvergadering geweest... waarin uh, een motie uiteindelijk teruggetrokken is... omdat de wethouder hier en daar wat beloofd heeft. Deze week, uh, vorige week, zaterdag, heeft meneer Deen hier verteld... dat als hij geen fatsoenlijk antwoord krijgt... en uh, de wethouder in kaders gaat spreken... dat hij een extra raadsvergadering uh, gaat houden. Jullie waren het ermee eens dat de motie teruggetrokken wordt omdat uh, uh, een aantal toezeggingen gedaan werden door uh, de wethouder... dat zij een aantal dingen zouden onderzoeken. Je hebt de brief gelezen. Wat vind je ervan? Ja, eerlijk gezegd was ik een beetje teleurgesteld. Uh, dat was wel mijn eerste reactie. Ik zie ook wel dat het college, en ik heb ook Ellen even apart nog gesproken... dat ze met alle mankrachten bezig zijn om de problemen die er leven... in ieder geval gewoon op te lossen... Mm -hmm. En dan gaat het met name om het ruimhartiger omgaan... met het verstrekken van de vergunningen. Dus dat is gewoon een positief punt. Ik had wel graag gezien dat er ook nog een paar kleinere wijzigingen mogelijk waren. Want je, je, je merkt gewoon in het dorp dat mensen gewoon tegen ja, problemen oplopen. En dat, zijn, uh, dat is niet alleen de, de toeristische verhuur waar die problemen ervaart. Maar het zijn ook in bepaalde woonwijken... waar mensen ja, last hebben met het, met het krijgen van een vergunning. Dus, uh, en problemen hebben met ja, maar ja de zij, tijd. Heeft, zij hebben wel ook uh, beloofd dat mensen die een probleem, probleem hebben bij, uh, bij hun terecht kan, kunnen ja. komen. Dus ja. daar heb je wel verwachting over. Nou ja, kijk, zoals gisteren was geloof ik die, die bijeenkomst, eerste bijeenkomst in uh, Noord, nadat dat verliep wat geopend was. Ja, nou, dat is gewoon jammer. En, en, en ik denk dat dat, ook, dat soort dingen ook heel moeilijk te managen zijn. Maar zoals dat daar dan gaat, dan gaat het toch wel vrij amateuristisch. Mensen verwachten daar een informatie ronde te krijgen. Maar het is meer gewoon dan een, een, een, een loket waar men met een probleem één op één kan, kan bespreken. Dus ja, dat is een beetje verwachtingsmanagement wat men dan niet goed inschat. Okay, dan. Uh, maar ik, ja, laat ik het zo zeggen. Uh, ik, die die kaarten toezegging dat zij uh, die problemen gaat oplossen. Dat vind ik eigenlijk het allerbelangrijkste. Dat niet 1 juli mensen uh, niet met een auto terecht kunnen. Oké, okay, nou dat, dat is belangrijk. Dan, uh, ik had er nog één over parkeren. Maar die komt waarschijnlijk wel weer op. Uh, maar ja, het belangrijkste, Kijk, in, het, in het koord hebben we het zo opgenomen... we gaan direct naar de zomer, gaan, ja, dat was gaan we een evaluatie stoppen. Ja, de, de evaluatie worden de dat, dat ja, het het wordt naar voren getrokken. Ja, die wordt naar voren getrokken. En um, eigenlijk dat ook is. nu, hè? Uh, het moet niet zo zijn dat het dat, dat heel... Uh, ja, hoe zeg je dat... Uh, we gaan natuurlijk nu al gewoon meteen monitoren, kijken wat er gebeurt. Kijk, en als er dan echt tussendoor nog problemen zijn, ja, dan is, moet het college niet uh, zeg maar zo starr vasthouden dat ze zeg maar, daarbij blijven. Dus, dus problemen ja, tussendoor ooit. moeten gewoon opgelost kunnen worden. En, uh, en je, maar we gaan pas uh, ja, beleid aanpassen als die evaluatie er is. Mm -hmm. en, uh, en dat ja. zal voor veel mensen heel zuur zijn, omdat ze denken, ja, weet je, we kunnen het nu zeg maar. Uh, eigenlijk voordat het ingaat al aanpassen. Ja. Nou, en daarvan heb ik gezien en ook gehoord en wat ik gelezen heb... dat is gewoon echt onmogelijk. Oké, okay, nou, dat is een, een duidelijke stelling. Daarom komt ook die evaluatie uh, naar voren toe. En er komen andere wethouders, dus er wordt een hele uh, ook, een andere ook dat, mix, ja, je uh, krijgt de, nu een wisseling van nou. de wacht. Maar goed, die, uh, we parkeren het parkeren. Want dat wordt uh, oktober, denk ik, dat de eerste uh, evaluatie komt dan. Ja, direct eigenlijk naar de Formule 1. Dus ja. dan willen we hem... Uh, wat ik ook, uh, en dat heb ik van tevoren al even met je over gehad... over de bestuurscultuur. Uh, de afgelopen acht jaar werd er toch wel redelijk op de man gespeeld. En ook, ook soms niet al te netjes uh, via allerlei andere kanalen iemand bejegend. Uh, Bestuurcultuur waarin raadsleden en wethouders met respect... Uh, omgaan met elkaar, staat erin. Uh, wat, wat verwacht je daarvan? Je hebt het zelf meegemaakt. Hè? Je hebt ook zelf in die raadzaal gezeten... Het uh, laatste half jaar was ook niet al te denderend. Uh, wat, wat verwacht je daarvan? Nou ja, wat het belangrijkste is, is dat we gewoon vooruit gaan kijken. En uh, eigenlijk gewoon het verleden verlaten voor wat het is. Dus de rust zakjes vanaf? Ja, nou ja, weet je, dat staat ook in het akkoord. En ik heb dat ook in het persbericht gezegd. Mm -hmm. Weet je, gewoon, het gaat ook gewoon een keer om iemand gewoon een tweede kans te geven. En niet te veel kijken van wat iemand dan in het verleden heeft, uh, heeft gedaan. En uh, ja. Wat zoals het de afgelopen vier jaar is gegaan, dat, dat wil niemand meer. Nee, nee, nee. En uh, daar is niemand uh, mee geholpen als we, als we op die manier uh, doorgaan. Um, dus ja, het dit, dit belangrijkste, en dat heb ik nu ook tijdens die formatie gemerkt... is gewoon dat je met, met vertrouwen met elkaar om moet gaan. En uh, dat is gewoon... Nou ja, ik, ik, heb, ik moet zeggen dat ik heel fijn heb samengewerkt de afgelopen ja, nee, ja. Nou, Dat mag heb, ook gezegd worden. Ik, dat, mag, uh, dat mag zeker ja. gezegd worden. Ik heb ook uh, uit, uit uh, kringen gehoord dat uh, onderhandelingen gewoon netjes en gewoon uiterst vriendelijk verlopen zijn. Dat ja. mag ook wel gezegd worden, natuurlijk. Het waren geen slaande deuren, <laughs> en, uh, weglopende mensen. Nee, maar ook met elkaar meedenken en, um, en, en, en echt voor zand wordt gewoon kijken wat het beste is. En er staan soms, ja, er staan wat dingen in nou, die voor de een wat uh, moeilijker zijn... en voor de ander wat uh, leuker zijn. Maar met elkaar hebben we gewoon een goed compromis... Uh, waar we voor Zandvoort ja. Uh, ja, denk ik de komende vier jaar mee vooruit kunnen. Ja. Uh, woningbouw? Ja, belangrijk uh, punt. We willen uh, ja, veel gaan inzetten zeg maar, op het realiseren van uh, ja, het middensegment... Dus uh, woningen tot een bepaalde categorie. Volgens mij 275.000 euro uh, uit mijn hoofd. En huur tot 1.075. Dus dat ook echt die middengroepen zeg maar, aan, aan bod komen. Waardoor je ook weer een doorstroming krijgt uh, op de, de woningmarkt. Ja, ik, uh, die 50% is nieuw hè? Ja, het was 30-40-30. Uh, het was, het was uh, en we hebben die, die, uh, dat middenstuk hebben, uh, ja, verruimd. Dus die, die, die 30 sociaal, die, die is sowieso vanuit het landelijk, is dat uh, wettelijk verplicht. En daarna zeg maar, kan je zelf invullen hoe je, mm -hmm. uh, ja, wat voor, voor welke segmenten je gaat, gaat bouwen. Er uh, staat ook een stukje in over uh, uh, huizen bouwen en, uh, en verhuren. Dat uh, wil je ook tegengaan. Uh, dat is een beetje uh, de zelfbewoningsplicht. Uh, ho hoe lang gaat die duren ongeveer? Nou, ja. Ik bouw een huis en hoe lang moet ik erin blijven zitten? En ik mag het ook niet verkopen? Ik, ik weet het niet uit mijn hoofd, maar volgens mij hadden we iets van drie, vier jaar okay. opgenomen. Oh, Starters en ouderen kunnen op dit moment een lening krijgen om een makkelijker een huis uh, te kopen. Zit daar een stukje doorstroming in voor jullie? Dat mensen gewoon uh, uh, ouderen met een groot huis en die dan toch uh, naar de boulevard willen om in een flat te gaan zitten, dat die daar die lening voor kunnen gebruiken? Nou, ook dat is uh, belangrijk, hmm. ja. Ja. En uh, je, wat, je, wat je gewoon wil is inderdaad dat gewoon doorstroming uh, komt. Dat, dat, dat iemand die zeg maar, nu ineens een gezinswoning zit met een tuin... Mm -hmm. die toch wat liever gelijkvloers wil wonen... dat die uh, door kan stromen naar een andere woning. We gaan een stukje verder. Parkeer slaan we over. Ja. Mm -hmm. yeah. En dan komen wij uit bij ambitie centrum en woonwijken. Het gaat heel veel over stranden. Uh, maar het gaat ook over het over centrum. En daar hebben we het al eens over gehad. Uh, zou je dat... Zoals het nu ligt, hè, er is afgelopen raadsvergadering een vraag gesteld over Zebrapad bij, bij de Passage bijvoorbeeld. En dan is het antwoord, dat gaan we doen als de Engelbertstraat opnieuw heringericht wordt. Dat plan is van 2017 overigens. Uh, hoe lang moeten we op dat soort projecten wachten? Of ga jij uh, jullie zeggen van nou die Haltenstraat of die, die Kerkstraat of noem maar een, een straat op, ziet er gewoon niet uit. We willen gewoon nu uh, dat het verfraaid gaat worden. Er staat ook een stukje over in het programma. Nou, ja, kijk, dat is dus het mooie. Je sluit een akkoord zeg maar, met wat je ambities uh, zijn. Mm -hmm. En vervolgens ga je dus je wethouders daar neerzetten. En die gaan een uitvoeringsprogramma daarvoor voor schrijven. Dus, dus in tijd is dat uh, moeilijk. Te, uh, nu voor mij aan te geven van wanneer wat uh, voorrang uh, heeft. Maar ja, uiteindelijk uh, moeten wel al die dingen binnen de komende vier jaar opgepakt uh, worden. Dus als dus dat. Ja, omdat je uh, in, in een gemeente, zo, nou, elke gemeente nee. heeft gewoon een, een onderhoudsplan of een vernieuwingsplan. Ja, en en uh, dat, ik haal straat express aan omdat het al zo lang daar ligt. Het is zelfs gepubliceerd in de Straatkrant. Dan zou je kunnen zeggen: Ja, in, in ons am, onze ambitie is om, om uh, die straat gewoon zo in te richten dat die toeristisch aantrekkelijk is. Alleen het onderhoudsplan zegt dat doen we pas in uh, 2030. En dat is de vraag: kan je dat naar voren trekken? Ja, alles kan je naar voren trekken, als je maar geld hebt. Nou ja, inderdaad, er zit natuurlijk altijd een stukje budget uh, aan verbonden. Maar uh, dus zoals bijvoorbeeld, nou ja, bijvoorbeeld nu de Zuidboulevard, mm. ik wil natuurlijk ook doortrekken dat er andere boulevards worden gedaan. Ja, dus dat is gewoon een aaneenschakeling van, uh, van, uh, van projecten die, die je gaat gaan doen. Ja, ik zie en, die ook nog het Noord uh, de, in jullie plan beschreven. Ja, Noord rond het circuit zijn ook allemaal ambities uh, ja. om daar te gaan ontwikkelen. Er staat heel wat over in en dat uh, mag best wel gelezen worden. Hij uh, is gepubliceerd gewoon op de, uh, de website van de gemeente ook? Ja. Oké. Okay. Het... Ambities, toerisme, economie, evenementen, sport en cultuur. Wat is voor jou daar uh, het belangrijkste in? Dan zal ik ook even mijn lijstje <laughs> ja. uh, de wij pakken. Uh, nou, uh, word... een, een, <laughs> een van de leuke dingen vond ik weer stimuleren en ondersteunen dat er weer een feestweek komt. Nou ja, dat was natuurlijk een van de punten die wij uh, hadden. Ja. En uh, kijk, we hebben, natuurlijk, uh, we hebben natuurlijk de Formule 1 binnenge binnengehaald. Of tenminste, het circuit heeft de Formule hmm. 1 weer binnengehaald. Maar eigenlijk wat we gewoon de afgelopen jaren gewoon uh, hebben gemist. zijn de festiviteiten die, die, die er altijd in het dorp uh, waren. Nou, en dat is een van de dingen die we gewoon weer terug willen. Dus dat houdt in onder andere een kermis. Uh, een korte waandraverij. feestweek voor de Zandvoerders. Oké, okay, dat is een beetje het idee. Ja. Ja. Uh, ja, dan spring ik gelijk over naar duurzaamheid. Uh, aan de ene kant... Uh, ledverlichting. Er is een hoop te doen over de ledverlichting in het centrum. Zelfs de vuil enzovoort enzovoort. Uh, past dat een beetje bij jullie uh, plan? Uh, van duurzaamheid, al die verlichting aan te passen. En dan hebben we het even niet over wat er in het centrum gebeurt. Want er, er moet natuurlijk volgens het, uh, volgens het plan... Uh, redelijk uh, verduurzaamd worden... Uh, nou ja, de maar kijk, die, die, die verledding die, die van die verlichting, dat is gewoon uh, vanuit het oogpunt dat je gewoon minder energie uh, mm. uh, uh, moet uh, opwekken daarvoor. En kijk, uh, de uitvoering daarvan, en daar gaan we weer, dat, dat is een stukje, ja, dat, dat kan gewoon beter. Het is gewoon nu dus voor een hele witte verlichting die heel fel is, bij de mensen tot in de slaapkamers doorschijnt. Ja, dat kan allemaal een stukje warmer ja. Um, Openbaar orde, veiligheid en handhaving. Ik lees eigenlijk weinig over politie-inzetten. Behalve dat uh, bredere inzetbaarheid van uh, bijzonder opsporingsambtenaren. Um, de bezetting is omhoog gegaan, heb ik gemerkt. Ja. Um, hoe, hoe nog meer breder? Ja, wat, wat je gewoon nu ziet is uh, dat bijvoorbeeld je hebt bijvoorbeeld vijf uh, uh, BOA's in Zandvoort voor parkeren... en drie voor zeg maar, buiten gewoon ambtenaren. Dus die kunnen wat meer dan een parkeerboete uitspreken. Maar dat gaat dus nu vervallen, hè? Nou ja, we, we, nou, we willen dus, dus dat eigenlijk dat die groep wat breder uh, wordt. En dat we ook echt een, een team hebben wat voor Zandvoort uh, speciaal ingezet kan worden. Nou, met een dure term is dat een dedicated team. Dus helemaal toegewezen aan Zandvoort is. Dus Terug naar een detachement voor Zandvoort? Nou ja, wel, de, nou, wel met de mensen die, die er zijn. Dus dat je niet elke week weer anderen uh, hebt. En dat ze wel breder inzetbaar zijn. Want mm -hmm. je ziet bijvoorbeeld vaak ook de irritaties. Dat, nou, dan lopen ze bijvoorbeeld voor iets wat... Uh, op straat vuil ligt of zo. Maar ja, die kunnen niet... alle BOA's kunnen dat uh, verbaliseren. Omdat ze alleen maar keerboets kunnen uitdelen. Dus de, ja. die, die dus willen ze wel breder in gaan Maar, maar daarom, daarom zeg ik dat gaat vervallen. Want het rijdt een prachtige scanauto rond. Dus die, uh, ja. die teams, die gaan, nou ja. dat, dat vervalt. En die kunnen zich inderdaad breder uh, gaan inzetten. Uh, we naderen een klein beetje aan de tijd. Dus ik wil nog even naar ambities, dienstverlening en participatie. Daar hebben we het in het begin ook al een beetje over gehad. Ja. Een spreekuur uh, in, in de wijken. Er is nu al een... Uh, je, je kan direct met iemand van het college bellen, uh, een afspraak maken. Ga je dat breder trekken? Nou ja, wat gewoon belangrijk is, dat is weer gewoon het stukje participatie. Is dat je gewoon echt gewoon je gezicht moet laten zien en horen wat er leeft in de wijken. Mm -hmm. En uh, dat is niet alleen aan de wethouders, maar dat, dat zullen we ook gewoon als raadsleden moeten doen. En het zou een mooi idee zijn ook om gewoon uh, ja, per wijk gewoon iemand te hebben... die je kan bellen als, als, als, als iets is wat, wat zeg maar op bestuurlijk niveau besproken moet worden. Uh, als afsluiter uh, heb ik bouwen, projectontwikkeling. Uh, project uh -huh. En uh, nou ja, Watertoren, Badruisplein, Entreegebied, Kuurdek... dat is allemaal wel uh, bekend behalve. Uh, en daar uh, kom je zelf ook mee. De verloedering van het plein tegen... Die, die flat die staat er nog steeds. Denk je dat je daar uh, op korte tijd gewoon iets mee kan? Dat die flat weg moet? Want het ziet er natuurlijk niet uit. Op wat is plein heb je ja. het over? Ja. Nou ja kijk, dat, dat is een uh, zaak die ligt uh, ingewikkeld. Omdat die uh, woningen anti-kraak zijn verhuurd. Uh, de bewoners daar zeggen dat ze ondertussen... Uh, in de tijd die, die ze er zitten vast contracten hebben. Uh, Vilex is geloof ik de, de verhuurder... Ja, dus de gemeente zit een beetje in een spagaat. Want die mm. hebt eigenlijk te maken alleen met Felix en niet met, de, met, de, met degene die daar huren. Okay. Dus dat moet uh, opgelost worden. En we hebben wel, nou ja, tenminste we proberen natuurlijk wel gewoon... dat het zo snel mogelijk daar de, de, ja, de sloopkogel erin kan. Okay. Dat die verloeding inderdaad uh, er niet meer is. Goed, uh, tot zover bedankt. Want we hebben al redelijk wat tijd opgesnoept en we kunnen er nog uren over praten. Maar ik denk dat wij uh, zeker met, uh, met jullie als, uh, als fractievoorzitters... En als uh, raadsleden uh, over diverse projecten nog eens een keer uh, gewoon hier per project kunnen praten. En uh, we nodigen natuurlijk uiteraard uh, zie ik binnenkort de wethouders uit. Uh, in ieder geval dank voor de uh, voor uitleg en voor het mooie akkoord dat iedereen uh, uh, gaat vinden, hoop ik. Uh, het gaat ook naar de, uh, de zogenaamde oppositiepartij. Heb je daar een reactie van gehad? Nee, nog nee niet? ik heb nog geen uh, reactie. Nou, dat gaat okay. er zeker komen. Iedereen is, uh, ik heb deze keer, het was <laughs> voordat het was verstuurd, was, lag het al bij de pers. <laughs> en uh, hoe heet het, ik, uh, dus, ik nog heel, uh, nou, Griffie, uh, ook de stukken, nou, die, hadden, die hadden de stukken nog niet eens. Dus, uh, dus het is eerst naar de oppositiepartijen gegaan en daarna via de officiële kanalen naar alle, alle media. Oké, okay, nou we zijn uh, afwachtend van de reactie en die gaan we ook polsen bij de partijen. Jullie bedankt. Graag gedaan. En uh, wij spreken elkaar zeker binnenkort nog een keer. Dankjewel. Oké. Okay.